Huis met de Gekroonde Karrenton. Een voorvallig geurspel van Jan de Kuipers, naar zijn gelijknamige boek, geregisseerd door Jan C. Hubert. 9e deel. Op weg naar Zweden. Wat dan zei ze ermee, die pluimakker in Terborg, met zulke zoontjes. Aardige jongens. Eerlijke jongens. Ja, ja, mooie jongens, samenspannen met een valse munter. Maar ik zal ze krijgen, ik zal ze krijgen. Schaduwen vangen, ik zal ze. Valse Zweedse kronen. Wacht eens, wacht eens. Ik moet de Zweedse gezant inlichten, ik moet. Ja? Heer Schout, hier is iemand om u te spreken. Ik heb geen tijd. Ja, maar heer Schout... Niks te ja, maar, je bent toch niet doof? Ik ben niet te spreken. Er wordt er genoeg gepraat. Er moet nu gehandeld worden. Ik moet denken. Goed, u moet denken, heer Schout. Ik zal het baron Gielen Jelm zeggen. Wat? Baron Gielen Jelm? Waarom zeg je dat niet eerder als Schuiker? De baron komt als geroepen. Ja, u liet me niet antwoord, heerschout. U moest denken. Juist, Seibrands. Ik denk dat jij zaarsel in je hoofd hebt. Ja, wat zei je daar nou nog te suffen? Zeg de baron dat ik tot zijn beschikking ben. Scheer je weg. Ik scheer me weg, heerschout. Iedereen doet even stom vandaag. Alles loopt me tegen. Iedereen spreekt me tegen. Iedereen loopt weg. Iedereen denkt dat hij hier maar aan kan kloppen. Ja, binnen. Baron Guillenjelm. <laughs> Goedemiddag, Baron Guillenjelm. Treedt u binnen. Goedemiddag, heer Schoot. Wat verschaft bij de eer van uw bezoek. Uh, gaat u zitten. Gaat u zitten. Mm -hmm. Ja, zei Frans, jij kunt nu wel gaan. Ik kan wel gaan. Zeker, je schout. Gielenhuil. Het uh, uh, spijt mij, maar ik moet u even over een belangrijke zaak spreken. Oh, heer Baron, niet zoveel excuses, alstublieft. Voor u ben ik altijd te spreken. Maar, maar, ik dank u, u bent wel vriendelijk. Maar, maar wat zie ik? Uw voorhoofd is gefronst. Zorgen? Moeilijkheden? Oh, ik heb de laatste tijd niet anders. Ik heb veel tegenslag bij een zaak van groot gewicht... Oh. een zaak waar u ook bij betrokken bent... omdat het over Zweden gaat. Ik had daar juist met u over willen spreken. Wij hebben vanmorgen ontdekt... dat er in Amsterdam... valse Zweedse kronen worden gemaakt. Ja? De, de, die klatschilder, Cornelijn... waar u wel van gehoord zult hebben. Ja, ik ken hem zeer goed... Hij is toch schilder aan Zwitserhof geweest. Ja, dat, dat zeggen ze. Maar, maar nou geloof ik daar geen steek meer van. Wij hebben in zijn huis dingen ontdekt waar iemand de haren te bergen van reizen. Mm -hmm. Hij is iemand die zich verrijkt door allerlei toverkunsten... en door het maken van vals geld. Ja, maar heer Schout, toen ik aan Zwitserhof was, was hij daar ook. En hij stond bijzonder in de gunst bij Zijn Majesteit de Koning... Er is dus geen sprake van dat hij die waardigheid van Hofschilder... maar uit zijn duim zuigt om de mensen te misleiden. Oh, ik ben werkelijk zeer verbaasd over uw woorden. Kon alleen, Een oplichter. Nee, heer Schot. Wel, u maakt zich heel wat vrolijker dan ik. Maar, maar als ik u de zaak heb uitgelegd... dan zal het lachen u ook wel vergaan. Ik neem natuurlijk van u aan... dat hij werkelijk aan het Zweedse Hof is geweest... Leden als hij zijn meester bijzonder handig in het misleiden van mensen. Dat weet ik. En ook aan het hof zijn bedriegers. Nou ja. Maar meester Conalijn is even min een bedrieger als u dat bent. Hij is een, een moedig, een, een eerlijk man en een kunstenaar. Iemand die niets te verbergen heeft voor de heren van de gerechten, hoeft niet te vluchten. Bovendien heeft hij er de een of andere als verklede schobbejaak op uitgestuurd om zijn beide handlangers te bevrijden. <laughs> een als heerverkleedde schovenjak. Uh, neemt u me niet, kwalijk, heer baron. U bent een edelman, een vertegenwoordiger van de Zweedse regering. Ik ben u respect verschuldigd en ik draag u veel achting toe. Maar uw lachen vind ik ongepast. Ik ben drukdoende met het oplossen van een zaak... die ook voor Zweden van groot belang is. Heer Schout, ik, ik bid u mijn verontschuldigingen aan. Maar... Als u heeft vernomen hoe de vork in de steel zit... dan zult u alles begrijpen. Ik ben juist hier gekomen om daar met u over te spreken. U weet er dus alles van? Ja. Luister, heer Schout. Cornelijn is allerminst in misdadigen. Ja. Hm? Hij is in Zweedse dienst belast met bijzondere opdrachten. Wat zegt u nou? Als ik u daar alles over zou vertellen, zou mijn verhaal te lang worden. Maar ik neem aan dat u mij gelooft. Natuurlijk geloof ik u, Baron. Ja, ik dank u voor dat vertrouwen. Wel, bij het werk dat hij in Zweedse dienst verricht... is hij in aanraking gekomen met leden die zich erop toeleggen... vals Zweedse geld te maken. Zeer zeker zou hij hier spoedig met u over hebben gesproken. Hij wachtte alleen nog op enkele nadere en gegevens... Zodra hij alles van de zaak wist, zo was zijn plan... ...zou hij deze aan u voorleggen... ...zodat in Amsterdam recht gedaan zou kunnen worden. Wel, u heeft vals geld in zijn huis gevonden... ...en u begrijpt nu misschien dat niet hij dit heeft gemaakt... ...maar dat het hem bij zijn onderzoek in handen is gevallen. Ja, maar ja, waarom? Dan begrijp ik toch niet waarom Cornelijn met de Noorderzon is vertrokken? Zodra zijn onschuld was gebleken, zouden we hem hebben vrijgelaten. Natuurlijk... Maar als de justitie iemand eenmaal in arrest heeft... ...duurt het onderzoek meestal tamelijk lang. En juist vandaag had konilijn zijn tijd en zijn vrijheid nodig. Daarom leek het hem beter na dat ongelukje van die brand in zijn atelier... uw strenge dienaren te ontlopen. Ja, ik hoop van harte dat u hem dit niet al te kwalijk zult nemen. Ja, maar een heksenmeester! Hij is geen heksenmeester. Ja, hij is bezig met een uitvinding, een soort toestel om vluchtportretten te maken. Maar dat heeft niets met toverkunsten van doen. Zo hm, zo. Ja, ja, dus uh, u wist al dat er vals Zweeds geld werd gemaakt? Ja, al enige tijd. Ja. En degenen die het gedaan hebben, voeren nog andere dingen in hun schild... ...die allerminst in het belang van Zweden zijn. Het zijn deze mensen die Cornelijn achtervolgde en bespioneerde. Wel, ik hoop dat ik u de zaak nu wat duidelijker heb gemaakt. Ik, ik, ik begrijp het, ik begrijp het. Zijn maar Drommels, die jongens, hm? Dan waren ze dus onschuldig. En wat weerga, wie was de man? Die hen heeft weten te bevrijden. <laughs> die als heer verklede Schrobbejak bedoelt u? Ja, oh, wel, heer Schout. Na alles wat ik u heb verteld, zal het u misschien niet zo heel erg meer verbazen dat ik dat was. Kunt u nu begrijpen waarom ik in de lach schoot? <laughs> heer Schout? <laughs> uh, uh, uh, <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Eigenlijk, heer Baron. ...moest ik u in de boeien laten slaan? Oh. Hm? Terwille van de goede vriendschap tussen Zweden en Holland? Ja, ja, ja, ja. Hoewel, ik had toch liever gezien... ...dat u de zaak eerst met mij had besproken. Uh, tja, de, de thee drong. Er kon niet gewacht worden. Goed, heer Baron. Ik neem dat aan. We zullen de zaak als afgedaan beschouwen. Ja? Ja, zei Twee heren die u dringend moeten spreken, heer Schout. Het zijn de heren Pluimaker en Terborg, de vaders... Zon... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, heer, heer Baron... Uh... Laat ze toch binnenkomen, heer Schout. Ze komen als geroepen. Ik heb hun al een brief laten bezorgen om hun gerust te stellen over de jongens. Maar nu ze toch hier zijn, kan ik hun de zaak nog duidelijker uitleggen. Hm? Aha. Laat de heren binnenkomen. De heren komen binnen. Heer Baron, ja? de jongens... Zijn dus nog niet thuis? Nee, uh, ik ben ook nog niet helemaal klaar met mijn verhaal. Ik zal verder gaan als de heren hier zijn. Dan kunnen zij het ook horen. Binnen. De heren Pluimakker en Terborg, is al... Kom binnen, heren. Uh, Kom binnen. Yeah, maar... Ik stel u voor, meneer de baron, de heer Pluimakker en Terborg. heren, baron Gilmjelm. De meneer de Baron. de Aangenaam, heren. Zeer aangenaam. G Gaat u zitten, heren. Gaat u zitten. Graag. Ja. Er is uh, veel te bespreken, geloof ik. Ja, dat is een waar woord, heer Schort. Ik heb een brief gekregen vanmiddag, en ten ook. Onze jongens schijnen in goede handen. Ze zijn aan boord van de eenhoorn. Wat vertelt u meneer? Nou? En zover als ik hier zit... Daar heb ik mijn zoon liever dan in de kerker. U blaast de frisse zeewind, heb tenminste om de oren. Maar toch zou ik wel wat meer van deze rare zaak willen weten. En ik, van een zeereisje, zal mijn zoon niet minder worden. Al zal zijn moeder duizend angsten uitstaan. Maar, maar, maar, maar zoiets mag toch niet buiten de ouders omgebeuren. Dit lijkt op, op, op een ontvoering. En dat komt er in ons goede vaderland niet te pas. Juist. Ja. Zelfs niet, als ze aan boord worden gebracht van een goed schip met de vertrouwde schipper als boonzaaier. Ik, ik, ik, ik, ik begrijp de heer er niet. Wat is dat nou met de eehoorn, schipper boonzaaier, ja. zeerijs? Ja, ja. U wilt me toch niet zeggen dat de jongens plotseling het zeegat zijn uitgegaan? Wel, bij drie wil ik dat zeggen. Zeker. Het staat hier, in deze brief. Wacht, ik zal het u laten zien. Hm. Hier. Hier is de brief. En Taborg heeft er ook zo ingekregen. Ja. Er staat in... Ik weet wat er in staat, heren. Wat, u? Want ik heb deze brieven zelf geschreven. Huh? Huh? Al heeft Schipperboonzaaier ze dan ook ondertekend, nee, maar... omdat u zijn handtekening kent. Ach. En daardoor niet zou twijfelen aan de echtheid van de brieven. Nee. Ja, wel, wel, wel. Dus de knapen zijn op zee. Dat had u me nog niet verteld, heer Baron. Ja, ik zei u al dat ik nog niet klaar was met mijn verhaal. Wel nu, ik zal het dan afmaken. Dan kunnen de heren pluimakker en Tabor het ook horen. Ja, de jongens zijn inderdaad op zee. Zij Ze zijn op weg naar Zweden. Dit was wel de zaken. Is dat best nog, Schipper? Nee, Zeun, wat je daar ziet is Vrieland. Oh. Ja, en dan kunnen we beter niet te dichtbij komen met dit tij. Dan zitten we zo aan de grond. Mario, roerganger, alles wat je nou gaat, Noord-Noord-Oost. Heb oh. je wel eens een schipbreuk meegemaakt, Schipper? Schipper? Ja, wat zeg je bij daar nou van, Correlijn? Die landrotten willen altijd weten of een zeeman wel eens net de voet heb gehaald. Zou dat niet een beetje van de bangigheid komen, dacht je? Ja, Schipper, maar het zou ook kunnen zijn... ...dat ze graag wat willen horen over de avonturen van een zeeman, ja, hè? Oh, nou, wat dat betreft, Cordelinius, jij hebt ook al heel wat meegemaakt... ...zoals de garnaal tegen een oude Schilpert zei. Ja, jawel, Schipper, maar mijn avonturen heb ik bekendst altijd aan land beleefd, hè? Ik denk dat ze zeven verhalen willen horen. Nou, uh, kun kan je wel wat vertellen, mee, jongens. Dat spreekt. Maar uh, de man die daar aankomt, die is er heel wat beter in. Stuurman van Kniphuizen. Precies. Hier moet je maar eens praaien voor een verhaal. Hij is in 1619 met Schipper Bontegoen naar de oosten geweest. En op die reis heeft hij gevaren en gevlogen allebei. Gevlogen? gevlogen? Uh, de stuurman, de schipper zegt dat u op een reis naar de oost heeft gevlogen. We willen wel eens weten wat daarvan waar is. Ja. Hoor eens, zeuntje. Aan boord van een schip is maar één ding waar. En dat is wat de schipper zegt. Ja, schipper. Maar ik dacht... Ja, dat alleen de vogels vliegen, hè. En hij heeft natuurlijk nog nooit van zijn leven van vliegende vissen gehoord. Ja, schipper. Maar nog nooit van vliegende stuurman. Eh, uh, kniphuizen. Help jij dit jong maatje eens uit de droom. Vlogen, hij gevlogen of ben niet gevlogen? Ja, zeker, schipper. Ja, ja, geloof ik niks van... Ja, dat zat zo. In 1618 moest het schip nieuw voor de Oost-Indische compagnie met een lading buskruid naar Batavia. Ik was toen nog een qua jongen en maakte de reis mee als duwels toejarig. Onze schipper op de nieuw was Willem zoon Bontekoe. Ja, de Nou, toen we in straat Zonda waren, kregen we brand aan boord. De botteliersmaat was naar het ruim gegaan om brandewijn te tappen. En omdat het donker was beneden, had hij een kaars meegenomen. Die kaars viel om in de brandewijn en toen had je de poppen er net het dansen. Wat we ook deden om de boel te blussen, het hielp allemaal geen zier. Nou is brand aan boord nooit een pretje. Maar op een schip met buskruid, dus kan je zoiets helemaal niet gebruiken. Hè. We probeerden tot het laatste toe het vuur van de kruidkamers te weren, maar het lukte niet. En toen was het met ons schip gedaan. En toen? Er was een knal of de hele wereld uit elkaar spatte. Ja, en hoe het toen met me gegaan is, daar kan ik niet goed na vertellen. Maar in ieder geval heb je gevlogen. Of ik gevlogen heb en een heel eind, dat kan ik je wel vertellen. Ik werd opgetild, weggeslingerd. Jongen. Er suisden allerlei dingen langs mijn hoofd. Ik werd maar zwart en rood voor de ogen, ja? zag vuur en vonken. En toen kwam de nattigheid. Hoe oh, Ja, u. van het water bedoel ik, want daar kwam ik in terecht. Oh, oh. Ja, maar ja, als een mens in het water ligt en hij zwemt niet, dan is hij natuurlijk voor de haaien. Ik kon niet dan niet zwemmen, stuurman? Hij is de beste, maar ik deed het niet. Het kwam natuurlijk van de schrik. Pas toen ik ontdekte dat het onder water nogal moeilijk is om adem te halen sloeg ik mijn armen en mijn benen uit en ja, toen gaf ik hem van je ja, ja, Tot ik met een kanjer van een buil stoten aan de grote mast. Ik klom er bovenop en er zat nog zoveel tuig aan dat ding, dat ik me gemakkelijk kon vasthouden. Toen ik de boel weer zo'n beetje overzien had, toen kwam ik tot de ontdekking dat er van ons mooie schip niet veel meer over was dan de brokstukken die in het water bleven. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ik dacht eerst dat ik de enige was die het er levend had afgebracht. Maar even later zag ik de schipper in de golf spartelen. Ik kon hem een stuk hout toesteken en hem op de mast trekken. We hebben een hele tijd zo rondgedobberd. Maar toen werden we opgepikt door een van de sloepen. Nou... Jullie zien dat Schipper Boonzaaier niet heeft overdreven toen hij zei dat ik heb gevlogen. Nee. Maar als ik jullie een goede raad mag geven... Ja? ...je kunt beter zorgen dat je een stevig scheepsdek onder je voeten houdt... ...zolang je nog geen vleugels hebt. Dat is een waar woord, man. De lucht is voor de vogels, het water voor de vissen. De zeeman zit ertussenin. En daar moet hij zien te blijven. Wat zei jij daarvan, Cornelinius? Heb ik gelijk of niet? Zeker Schipper, zeker. Morgen misschien komt er net. Je wou me toch niet wijsmaken maken dat we vleugeltjes krijgen. Hè? Dat zou maar een mooie vertoning worden. Ik zie jou al op de groot bovenbrams op en neerhuppelen als een saisje op zijn stokje. <laughs> Wel, Schipper. Je kunt het zat vinden. Maar ik geloof dat ze nog eens toestellen wat vinden. ...die het de Menkse mogelijk zullen maken de vogels op hun vlucht te volgen. Kerel Cornelinius, laat de schout van Amsterdam je maar niet horen. <lacht> Dit was het negende deel van het huis met de gekroonde karrenton... ...geschreven naar zijn gelijknamige boek door Jelte Kuipers... Met Dick van Zand als Bart Pluimakker, Alex Vaassen junior als Maarten den Borg, Rien van Oppen als Meester Cornelijn, Heb Orizant als Vader Pluimakker en Daan van Olfen als Vader Ter Dries Krijn als de Schout, Hans Veerman als Bron Giedenjelm, Tony Fouletta als kapitein Boonzaaier, Pieter Senior senior als stuurman van Kliphuizen en Sylvain Poons als schoutendienaar Seybrands. De regie had Jan C. Hubert.